Ja, inderdaad, Leo. Kruijbeke informeert en uh, we zijn beland bij het tweede item al. Uh, het, Gaat het derde nou? eigenlijk, het derde, he? want tweede... de amfibieën hebben we natuurlijk ook wel uitvoerig uh, besproken. Dat... Ja, inderdaad, Leo. Dus, uh, computerlessen voor kwetsbare inwoners van Kruijbeke. In het inloophuis Ruppelmonde organiseert het OCMW in samenwerking met Groep Intro vanaf maart opnieuw computerlessen voor alle kwetsbare inwoners van Kruijbeke. Wil jij graag leren werken met een computer of loop je soms vast terwijl je aan het werk bent op je computer, dan... ...helpen die mensen jou gratis verder. Nu, wie is dat? Dat is dus eigenlijk het OCMW van Kruibeken ...in samenwerking met Groep Intro die dat organiseert. Zij geven computerlessen voor de inwoners van Kruibeken ...en dat gebeurt in het inloophuis... ...en dat is in de Geraard Kremersstraat 36 in Ruppelmonde. Over de periode van maart tot en met juni... ...en je kan contact opnemen met... Caroline Busgaard op het nummer 0492-340504 of via het e-mailadres looi.cruibeke.be Om alle geïnteresseerden optimaal te begeleiden is men ook nog op zoek naar enkele digitale vrijwilligers. Zie je het zitten om anderen digitaal op weg te helpen? Azel dan niet om contact op te nemen met Caroline Busgaard of mail naar het vermelde e-mailadres, ik zal het nog eventjes herhalen, dat is roy, ofwel loi, at kruibeke.be. Uiteraard vind je ook meer info op de website van de gemeente Kruibeke, www.kruibeke.be, slash computerlessen voor de inwoners van Kruibeke.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 Word genoeg Schouder aan, schouder als Of iemand draagt Het mooiste licht voor ons Het mooiste licht voor ons Een schouder met hetzelfde doel: zon of regen, wie mee of tegen? Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Blink van vertrouwen aan het half wordt genoeg Schouder aan schouder, als of iemand je draagt, het mooiste richt voor Als we schouder schouder, als we schouder schouder, als we schouder schouder, als we schouder schouder, als we schouder schouder. Als schouder schouder, als schouder schouder, schouder Schouder aan schouder, maar wij durven hem nog draaien, deze Marco Borsato, waarom niet? Bijna tien over één uur in Kruijweken informeer hier bij jouw lokale radiobarbier. En vergeet niet, tussen twee en vier hebben we ook nog een ander leuk programma. Het zijn allemaal leuke programma's natuurlijk, maar Kruijweken uh, leeft met daarin Melissa over carnaval en iemand die of twee dames die komen vertellen over een uh, ja, beroep, een passie eigenlijk, de mocktail club dames. Dat om drie uur. Maar Niki, Kruijbeke informeert iedere zaterdag of ieder eerste, eerste weekend, weekend van de maand, van de maand ja. tussen 12 en 2 met Niki en Leo. En info die aangereikt is door het lokaal bestuur van Kruijbeke. En we hebben nog info binnengekregen van het lokaal bestuur over het Bomen Charter. Via het Bomen Charter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen, het streefdoel, te bekomen op het grondgebied van de stad of de gemeente. Het Bomen Charter vormt dus eigenlijk een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. En wie wil het natuurlijk niet meer groen in zijn dorp of in zijn stad. Dus op die manier staat het bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het bomencharter. Dus hoe doet men dat? Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling. En op die manier wordt het bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Dus het loopt eigenlijk wat samen met de politieke bestuursperiode. Ook voor Kruisbeke is dat van groot belang. Instappen in het bomencharter is een logische stap als bijkomend instrument om de doelstellingen te behalen. En het streefdoel voor onze gemeente, voor Kruijbeke, is om 1600 tot 3200 nieuwe bomen te planten tegen eind 2024. Dus ook jouw boom telt. Dus jouw boom in jouw tuin telt mee. Dus om dat streefdoel te bereiken, rekenen we dus op de hulp van de inwoners zelf. Op de website vind je een formulier waarop je je eigen boom kan toevoegen nadat je hem plantte. Heb je dus sinds 1 januari 2019 een nieuwe boom geplant? Laat het ons dan eenvoudig weten via de bomen teller, want elke boom telt. En die bomen teller die vind, vind je natuurlijk op de website van de gemeente Kruijbeke, www.kruijbeke.be slash bomen Dus heb je een boom geplant in je tuin, recent, of minstens sinds 1 januari 2019, noteer hem dan of geef hem dan even in via de website van de gemeente en dan telt jouw boom natuurlijk ook mee. Samen voor meer groen.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 ...van de lievelingsnummers van onze collega Julien van Voren. Draait die bijna elke keer, maar ik vind het ook een prachtige plaat ...geschreven door zijn broer Paul Ryan. En dan nu helemaal wat anders, muziek van mijn lievelingsgroep... ...The Dice Race met Mark Loffer, hier op Radio Barbier. Tot twee uur kruibik geïnformeerd met Nicky, Leo en de rest hier ook. Hè. Ook niet vergeten, maandag is onze collega Frank Vincent is die jarig ...en voor hem deze Tunnel of Love...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 Het blijft toch wel een beetje heerlijke muziek in deze plaat van de Dyer Schweiz met onze gitarist Mark Loffer. Ja, zijn we zijn er bijna, hè? Ja, inderdaad. Toch nog hm. wel een aantal belangrijke punten te melden. nog niet helemaal, hè? Nee, nog, nog niet, helemaal. niet helemaal. Goed, laat, uh, horen, laat horen. Ja. We hebben weer een pluim op onze Kruijbeekse hoed te zetten, Leo. Oei. Want Kruijbeke heeft de tien mondiale uitdagingen behaald. Wat wil dat zeggen? Samen met 15 andere gemeenten heeft Kruijbeke de tien mondiale uitdagingen tot een goed einde gebracht. En die uitdagingen die hebben geholpen om duurzame beleidskeuzes in een mondiale context te maken. Volgende acties, ik ga ze toch eventjes opzommen, werden ondernomen en goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen. Aan welke uitdagingen moest de gemeente Kruijbeke voldoen? Dat was een mondiale week te ondersteunen met een zelfgekozen thema in het lokaal cultuurcentrum en activiteit rond wereldburgerschap organiseren. De bibliotheek diende ook een activiteit op te zetten rond de wereldburgerschap. De basisscholen in de gemeente dienden een educatieve activiteit te organiseren rond een mondiaal thema. Er moest ook een vaste rubriek voorzien worden in het lokale infoblad... Er moest gecommuniceerd worden naar de inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente. Er moest een fejermarkt met sensibiliserend leuk georganiseerd worden... Er moest een initiatief genomen worden om duurzaam te consumeren bij de bevolking, om dat te stimuleren. Er moest dan één duurzaam product structureel worden aangekocht door het gemeentebestuur. En er moesten activiteiten voor het gemeentepersoneel uh, georganiseerd worden die het eigen lokaal mondiale beleid in de kijker zet. Dus een hele waslijst van eigenlijk mondiale uitdagingen en Kruibieke heeft die behaald. Um, je kan meer info erover vinden op de website van de gemeente Kruijbeke... ...en ook op die van de provincie Oost-Vlaanderen. Uh, maar wat, hebt, uh, wat heeft de gemeente gedaan? Misschien toch even kort een aantal dingen vermelden. Dus op verschillende vlakken werd Fairtrade ondersteund. Er is ook een kindergemeenteraad opgestart... ...in samenwerking met de scholen. Die komt vier keer per jaar samen. Autodelen werd mogelijk in Kruijbeke en nog vele andere zaken. Dus we onthouden één belangrijk ding... Kruijbeke kan weer een pluim op zijn hoed steken, want we hebben 10 uitdagingen behaald, mondiale uitdagingen. Wat winnen wij daarbij? De gemeenten die die 10 uitdagingen hebben behaald, krijgen een korting van 1000 euro op een selectie van trajecten aangeboden in het omgevingscontract. En via dat omgevingscontract kunnen de gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten over milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw en economie. Dus we hebben een prijs gewonnen bij Kruijbeke en dat onthouden we Leo... Heel goed. ...deze Frank Boeijengroep met Kronenburg Park. En uh, Niki, we hebben nog een aantal items ja, te Ja, klopt. Ik heb nog nieuws over de Kruibikse geschenkbon. Intussen weten we dat de Kruibikse geschenkbon gedigitaliseerd is. En dat is in het najaar van 2021 zeer goed gestart. Want intussen zijn er zo'n 60 handelaars intussen die al deelnemen... ...aan die digitale Kruibikse geschenkbon. En rond de jaarwisseling was er al meer dan 1000 euro geschenkbonnen in omloop... Dus eigenlijk op zeer korte tijdspannen uh, is gebleken dat dat toch wel is aangeslagen, die digitalisering van de Kruijbeekse geschenkbon. Dus blijf lokaal kopen en steun onze handelaars. Alle info over de bon, hoe aankopen, welke handelaars doen eraan mee, hoe werkt het, vind je via de Kruijbeekse geschenkbon, lokaal bestuur Kruijbeke. Dus surf even naar de website van de gemeente Kruijbeke. Dus heb je vanavond nog een feestje, Leo, of zoek je nog een cadeau voor je vrouw, dan kan je natuurlijk onmiddellijk zo'n digitale geschenkbon van de gemeente Kruijbeke aankopen. Dus geen excuses meer. Maar het wordt een dure maand, bij de kort Valentijn. Oh. Ja, ja, voilà. Oké, okay, we zullen wel zien. Dus hierbij een tip. Dank wel.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 You're not gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again Jim Kerr met de Simple Minds en Belfast Child. Zo was het, hè? Ben ik kwart voor twee, Nicky. Onze tijd begint een beetje te dringen, maar uh, we hebben nog een paar uh, items, hè. Inderdaad, Leo. Uh, we hebben het nog over de barbierwandeling voor morgen. Dus als je niet weet wat doen... En morgen, ja, is het inderdaad niet zo mooi weer, maar dat geeft niet. Meer. Ja, voor echte mag niet natuur. Uit. Wandelaars. Ja, die laarzen aan en goed ingepakt. Voilà. Uh, trekken we op pad. Trekkers zonder grenzen. Een mooie barbierwandeling. Morgen van 10 tot 12. Vogels uit het hoge noorden, die reizen, door, die reizen deze periode naar onze gebieden. Die hebben geen afstandsregels, die hebben ook geen beperking op het aantal reizigers. Hoe kouder in het noorden, hoe meer ze naar hier komen. En wij, dus de gemeente, vragen ook geen PCR-test om hier binnen te komen. En onze polder ontvangt ze heel graag. Ganzen, eenden met honderden zijn ze hier. En de barbiergidsen die nodigen jullie uit om samen te gaan kijken. Dus morgen van 10 tot 12. Warme kledij, stevig schoeisel en een verrekijker is wel een must. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Honden aan de leiband zijn wel welkom. Waar vertrekken we? Morgen op het veer in Kallebeek in Basel. Of aan het veer, liever niet op het veer. Um, en deelnemen is gratis, maar je kan best misschien wel vooraf even inschrijven. via www.vioinfo.barbiergidsen.be Dus even snel inschrijven nog info at en dan kan je morgen mee gezellig gaan wandelen en kijken naar de ganzen en eenden, want ze zouden in grote getalen hier in de polders aanwezig zijn. Dus trek er eens op uit in onze mooie polders, maar. No in this ring. That I've been washing my hands in for. Die disco op een zaterdagmiddag Ja, dat moet kunnen hier bij Radio Barbier Een van de laatste platen Die we hebben gedraaid in Kruijbeek Want We hebben nog een paar mededelingen In verband met vacatures, Niki, geloof ik Klopt, ja, inderdaad Er zijn nog vijf openstaande vacatures Bij de gemeente Kruijbeek Ten eerste zoeken ze een polyvalent arbeider logistiek. Dat is vol tijd en voor onbepaalde duur. Wat verwacht men van je? Je verleent logistieke en technische ondersteuning binnen het lokaal bestuur. Je staat in voor het leveren, plaatsen en stockeren van feest en elektrisch materiaal. Zoals stoelen, tenten of tijdelijke elektriciteitskasten. En daarnaast transporteer je divers materiaal naar de verschillende buitenposten van het lokaal bestuur. Tot slot help je ook de collega's van de gronddienst bij de uitvoering van hun taken. Als dit van jou gevraagd wordt. En ten tweede zoeken ze nog een arbeider Wegenis. Onder jobtraining noemt dat dan voltijds en voor een bepaalde duur. Je leert herstellingen uit te voeren aan het openbaar domein in de gemeente Kruiweken. En je werkt mee aan projecten zoals de aanleg van nieuwe voetpaden. Je bent leergierig en je ziet jezelf doorgroeien binnen onze ploeg Wegenis. En als derde vacature zoekt men nog een elektricien, voltijds en voor een bepaalde duur. Wat wordt er van jou verwacht? Je staat in voor de installatie en het onderhoud van elektrische en technische installaties in onze gemeentelijke gebouwen. Daarnaast voer je de nodige controles en herstellingen uit. Je bent bereid om te assisteren bij kleine onderhoudswerken van de ploeg gebouwen. En je stelt je indien nodig flexibel op naar werkuren toe. Men is ook op zoek naar een begeleider buitenschoolse kinderopvang. Halftijds. En voor de aanleg wervingsreserve, je staat in voor de kwalitatieve opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar voor en na de schooluren en daarnaast begeleid je de kinderen van en na de school. Ook tijdens de schoolvakanties organiseer je spelactiviteiten en zorg je voor zinvolle en creatieve bezigheden op maat van de verschillende leeftijden. En tot slot is men ook nog op zoek naar jobstudenten, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Dat is voltijds over de paas- en zomervakantie. Ben je of wordt je binnenkort 18 jaar en wil je een vakantiejob waar het spel en plezier van kinderen centraal staat, dan ben je hier aan het juiste adres. Je staat in voor de opvang van kinderen en je biedt hen diverse actieve of creatieve activiteiten aan. Dus heb je interesse, surf dan even naar www.kruibeke.be of mail je naar vacatures.kruibeke.be en daar kom je meer te weten over de voorwaarden en de selectieprocedure. En wie weet werk je binnenkort misschien mee in het team van het lokaal bestuur van Kruijweken. Veel succes! Entree. Een conseil, madame, een conseil, monsieur: mangez! Mangez sain! Mangez frais! Mangez des tomaten! Des tomates, nuit et jour Ça donne une bonne mine C'est plein de vitamines Vitamine ABC, c'est bon pour la santé Les acrobates, les pêcheurs Les diplomates, les boxeurs Délaissent les patates Pour se fouiller carlate La tomate en salade ou tomate farcie À l'opéra, en chantant la Tosca een groot enorm ayant manqué maakt je lulap. reçu ce soir là. Mais ta d'état d'état. femme famance de la le consola. Mange des tomates mon amour. Mange des tomates lui de tes jours. Meer van uh, dit soort uh, muziek popcorn kan u beluisteren iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 uur met uh, Julien van Voren met het uh, programma Popcorn. Ja, luister aan, als u dit hoort, dan weet u het. En daar kwam je dan Bert Kempert. Onze outro is het dan vandaag. Nicky, onze tijd zit erop. Inderdaad, Leo. Die twee uurtjes die vliegen altijd zeer snel voorbij. En we zijn er natuurlijk volgende maand terug. Dus onthoud zeker en vast elke eerste zaterdag van de maand. Kruijbeke informeert van 12 tot 2. Met het nieuws heet van de aalt. Aangeleverd door het lokaal bestuur van Maar Waarvoor dank, uiteraard. Leo, nog veel plezier met Kruibeken leeft. En? Leo. Dat ga ik zeker doen, eh, Nicky. <laughs> ja, ik was even eh, niet weg, maar eh, de andere intro aan het klaarzetten. Zo hoort het allemaal hier bij Radio Parvier. Nicky, ik bedank je al voor de logistieke steun en voor de mooie informatie of de mooie presentatie ook. Hè. Zeer graag en Wij zijn er terug Leo. dan zaterdag 5 maart. Hè. Wij zijn er dan het eerste weekend van maart, inderdaad. Uh, Elke eerste zaterdag van 12 tot 2. Dank u wel. Tot de Dag volgende. Leo, tot de volgende. Blio bar, blio, meer dan dichtbij.